Ja, dat bleek ook wel, want een aantal toch doorgegaane concerten was prompt uitverkocht. Ja, ja, ja, precies. Nou ja, we hebben natuurlijk het concert wat we eigenlijk in januari hadden. nou ja, we beginnen eigenlijk, we hebben dan vorig jaar gehad september, oktober, november. Dat mocht nog net? Ja, dat kon nog net. December ging die door met Corbakker V-Klaassen. Nou, dat hebben we kunnen verzetten naar 3 april.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 de, de, het concert van Cor de en is uitverkocht... we gaan daar toch de nieuwsbrieven over uh, uh, rondsturen. Hè, zo, zo pak weg, 2500 en op de site. Mm -hmm. Omdat daar namelijk het eten op staat. Ja. Dus, iemand, dus iedereen moet wel even kunnen zien... van uh, wanneer ik met Theo ga bespreken, wat kan ik dan eten? Terwijl de nieuwsbrief eigenlijk voor het concert die <laughs> nodig is... omdat die is uitverkocht. Maar ja. eten is ook belangrijk anders. Nou, dat, ja. Nou, dat is heel <laughs> eigenlijk dat is, is het een hele tijd. gezellige middag. Top? belangrijke bijzaak, ja, zeker. Nou ja, eigenlijk is het, is het een, uh, een, een compleet verzorgde middag. Je krijgt een prachtig mooi corset. Ja. Je gaat lekker eten ja. en daarna ga je lekker naar het. Ja, Ja, ja. Nou, Theo is ietsje duurder geworden, hè, met het eten. Nou, daar gaan we ons dus niet over uit. Uh... Het, was, het, was, het was 15 euro Zo. en nu 16 euro. Oei. <laughs> ja, daar is het potverdomme, man. Er is, een hele, er is een hele complete euro bijgekomen. Ja, nou ja. Hans, ja. we, we laten hem rustig die extra ah, euro verdienen. Want het, het gast is, is ook een, duurder geworden. Het, het is een van... Uh,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 Oké okay, Hans, en bedankt. Dan, en 2 uh, in april. Dankjewel en een goed weekend allemaal. Verder weekend, dag. Oké, okay, dag.